De politie heeft een man uit Zwolle aangehouden voor betrokkenheid bij de schietpartij vorige maand bij het zwembad in Marem. Daarbij kwam een man van veertig om het leven. De politie wil niet zeggen of de verdachte de schutter is. Ook is niet duidelijk of hij een bekende is van het slachtoffer. De schietpartij was voor het zwembad van Marem. De dader vluchtte daarna in een anthracietgrijze auto met gouden letters. De auto die gestolen bleek te zijn werd later uitgebrand buiten het dorp teruggevonden. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VVD geeft toe dat niet alle uitspraken van VVD-leider Rutte... in het tv-debat van gisteren klopten. Het campagneteam erkent tegenover de NOS... dat de economie ook in de plannen van de PvdA groeit. Gisteren zei Rutte bij Knevel en Van den Brink nog... dat de economie bij de PvdA krimpt. In het debat van gisteren waren er een paar hevige botsingen... met harde woorden. De VVD erkent verder dat de suggestie van Rutte dat de PvdA hogere belastingen voor bedrijven wil invoeren, genuanceerder ligt. De liberalen blijven er wel bij dat bij de PvdA de staatsschuld oploopt. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, maakt zich zorgen over de oplopende werkloosheid in de Verenigde Staten. De voorzitter van de Fed, Bernanke, zegt dat de hoge werkloosheid structurele schade zal aanrichten aan de Amerikaanse economie. Bernanke wil maatregelen nemen die leiden tot een sterker economisch herstel en tot banengroei. Maar concrete maatregelen noemde hij niet. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en overal droog, wel hier en daar mist. Morgen zonnige periode, het wordt dan ongeveer 19 graden. Zondag meer bewolking en wel iets warmer. Dit was het NOS Journaal. AMB ah, verkeersinformatie. Nog een aantal files. Op de A7 hoorn richting Den Oever. Tussen Wieringerwerf en Den Oever 2 kilometer door een ongeluk. De weg is daar dicht, maar het verkeer kan via de af- en toerit. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 2 kilometer. Aan de andere kant op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum 3. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven... tussen Morgestel en Best 3 kilometer.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 Welkom. En we gaan vanavond tot 8 uur hardop filosoferen over de vragen van deze tijd. Met mijn gasten Laurens Knoop. Hij is van brandstof en dat is een filosofische denktank voor jonge mensen. En met Ad Verbrugge, filosoof aan de Vrije Universiteit. En u kent hem ongetwijfeld ook van het filosofisch quintet dat hij samen met Clery Polak op Nederland een leidt. Maar ik zal ze dadelijk uitgebreider introduceren. En ook de boeken naar aanleiding waarvan we hier zitten. Maar we gaan nu toch eerst naar de US Open. Naar Marcella Mesker. Ja, want het is matchpoint voor David Ferrer. De Spanjaard leidt tegen de Nederlander Igor Sijsling met 6-2, 6-3. Het is een tiebreak in de derde set. Het staat 6-4 voor Ferrer. Hij vraagt nu een challenge aan voor zijn eerste service... Uh, die wordt uh, uitgegeven, want nu gaat hij voor zijn uh, tweede service. Wij kijken even of uh, Hawkeye... Nee, die geeft aan dat die bal uit is, dus komt er een uh, tweede service. Het is dus matchpoint voor Ferrer voor een plaatsje in de derde ronde. Backhand return van Sijsling. voorhand van Ferrer. Backhand langs de lijn van Sijsling. gaat naar het net. De pasing van Ferrer, goede volley van Sijsling. En de pasing van Ferrer gaat in het net. En dus leeft Sijsling uh, uh, nog eventjes. Het is uh, 6-5 geworden. Het is nog steeds uh, matchpoint uh, voor de Spanjaard. Sijsling uh, die een goede derde set speelt. Hij is uh, te laat op stoom gekomen, die eerste een beetje mak, misschien ook wel een beetje nerveus. Het is de eerste keer dat hij in de tweede ronde van een Grand Slam toernooi staat. Hij maakt hier zijn debuut in New York bij de US Open. Nu serveert hij 6-5 achter. Goede service, service volley. De volley is goed, de pasing van uh, Ferrer. Maar de volley van uh, Seisling is ook weer goed. En dat betekent uh, 6 uh, gelijk. En uh, dan trekt uh, Seisling dus de zaken recht. Heeft hij twee matchpoints weggewerkt. Gaan de mannen eventjes uh, pauzeren en uh, even wisselen van uh, Baanhelft. En ik denk dat jullie staan te popelen om de uitzending te beginnen. Dus daar laat ik het dan maar eventjes bij. Ik kom zo hopelijk even terug als het eind van de set bekend is. Dank je, Marcella Mesker. En we gaan straks ongetwijfeld horen hoe het daar in New York afloopt. Brandstof. Dat is een uh, filosofische denktank voor jonge mensen. En reusachtig populair overigens ook. Uh, ondanks nog op Lowlands. En dat was een uh, groot succes in deze uitzending. Laurens Knoop van Brandstof aanwezig. En ook Ad Verbrugge die veel voor hen doet. Ad is filosoof, werkzaam aan de Vrije Universiteit. Hij doet samen met Clary Polak het filosofisch quintet. En ik heb beide heren uitgenodigd omdat uh, afhankelijk volgende week. Maar het wordt nu iets later in het seizoen. Een grote dag wordt georganiseerd in de beurs van Berlaar. Daar komen allerlei, uh, vooral Engelse... Angelsaksische filosofen naar Nederland toe. Die zijn van de School of Life. Dat is het. Uh, de School of Life is van Alain de Botton en, en, en een aantal andere filosofen ook die allerlei uh, wezenlijke vragen van deze tijd onder de loep nemen. Laurens Knoop, jullie brandstof zijn eigenlijk geënt op die School of Life van Alain de Botton. Ja, dat klopt. <tankt> Dank voor je uitnodiging. Um, we zijn uh, begonnen ongeveer een jaar geleden officieel open gegaan. En we waren oorspronkelijk geïnspireerd op de School of Life uit Londen, inderdaad, opgericht door Alain de Boton. Uh, gaandeweg onze eigen gang gegaan en later weer partner geworden met hen. Uh, dus nu is het de eerste keer dat we op grote schaal iets samen met hen uh, organiseren. Hoe komt het dat jullie zo populair zijn? Want ik zei al, jullie waren op Lowlands bijvoorbeeld. Wat, wat ja. hebben jullie daar precies gedaan? We hebben acht programma's georganiseerd die eigenlijk drie thema's hadden als grondslag. Dat was uh, kijken, kiezen en creëren. En dat is eigenlijk wat we eigenlijk met een knipoog uh, zagen dat mensen moesten doen als je in het terrein van Lowlands oploopt. Uh, maar dat staat natuurlijk ook symbool voor uh, ja, het alledaagse leven meer in de, in de bij de grotere uh, vragen die je, die je dagelijks stelt. Dus we hebben drie, uh, acht programma's gemaakt... die allemaal rondom die drie thema's waren georganiseerd. Onder meer met Alt, maar ook René Gude was daar. Frank Meester en zo nog een paar andere Dat zijn filosofen. allemaal Nederlandse filosofen. Allemaal Nederlandse filosofen, ja. Ik heb hier een paar uh, boekjes liggen... die in Nederlandse vertaling ook gaan verschijnen. Deze dagen, die zijn er nu uh, misschien ja. nog wel. Bij de Arbeiderspies. Dat zijn uh, boekjes die door de School of Life zijn uh, uitgegeven. En die zijn eigenlijk heel... Exemplarisch voor wat zij doen. Ik heb er hier bijvoorbeeld een die ik als leidraad straks in deze uitzending ga gebruiken. Daar gaat Ad zich over buigen. Die is van John Armstrong. En dat gaat over hoe je uh, minder zorgen hoeft te maken wat betreft geld. Dat is eigenlijk een, ook een pleidooi tegen het huidig zo dominante gelddenken. Dat is typisch een brandstofonderwerp. Ja, we hebben er ook wel eens een programma over georganiseerd. Ja, ja. Hoe komt het? Dat is even de vraag. Ja, hoe komt het dat de programma's die jullie maken zo populair zijn? Aan welke behoefte voldoet dat? Hoe komt dat? Uh, nou, de behoefte aan helder nadenken. Uh, in een tijd dat je aan de achterkant het meeste hebt losgeknipt. Dus je bent eigenlijk vrij. Wat bedoel je aan de achterkant het meeste hebt losgeknipt? Nou, we hebben ons losgemaakt van, uh, natuurlijk van het geloof. Hè. Mijn generatie die is, uh, gaat nauwelijks naar de kerk. Uh, uh, je hebt hooguit het iets is me, gelooft in wat. Maar het, uh, de binding met uh, zeg maar de oude structuren en, uh, ja, waar je vroeger op kon leunen... dat is er gewoon niet zoveel meer. En, en je ziet om je heen, ik zie om me heen bij mijn vrienden, mijn kennissen... dat dat... Dus het leidt tot fundamentele vragen. Dus men heeft behoefte aan fundamentele inzichten... aan fundamentele helderheid van denken. En wat wij dus doen is altijd programma's maken... die eigenlijk heel praktisch ingestoken zijn. Dus die beginnen bij een onderwerp als liefde of als geld... of als bijvoorbeeld techniek. Maar proberen daar een filosofische laag onder te leggen... om het beter te begrijpen en ook te snappen... hoe je jezelf tot dat onderwerp kan verhouden. Wie overigens wil mailen, kan dat zeker doen. Brands boeken at Adverbruggen, uh, ik wil met jou dadelijk over het, over, het, over het geldding het hebben. Maar eerst even een vraag, want ik zei net... Mm -hmm. uh, kijk, er worden door filosofen tegenwoordig hele wezenlijke vragen gesteld... waar mensen blijkbaar behoefte uh, ja. aan, aan hebben. Als jij nu thuis bent vanavond, of mm -hmm. gisteravond... en je zit de televisie aan en je ziet een verkiezingsprogramma... wat denk je dan? Nadat nou, uh, uh, uitzendingen over de verkiezingen uh, heel erg aan het, op dit moment lijken op uitzendingen over de EK of de Olympische Spelen. Dus we zitten met elkaar onder tafel. Bij een soort uh, postburgerlijke cultuur. In de zin van zo ben ik denk denken aan de Global Village. Hè? Dus uh, het dorp, heeft iets, het heeft iets dorpspompachtigs. En met een politicus die ook gewoon met de voornaam wordt aangesproken. Uh, een, een sidekick erbij. Uh, wat grappen, wat evalueren, hoe iemand gepresteerd heeft op het debat. Of, uh, dus Het, is een, ja, het, het, het, het entertainmentgehalte is, is vrij hoog. En ik heb zelf sterk de indruk dat uh, we zeggen, de wezenlijke vragen van deze tijd vaak gewoon niet aan bod komen. Hè? Dus dat we uh, dat, uh, ja, voor een Deel bijna een, een, een soort manager op bezoek hebben... die een bepaald product market. En, en nogmaals, bepaalde politici doen dat best goed. en uh, Het is ook niet dat ik iedereen overeen kan wil scheren... maar het, het aspect van entertainment vind ik zeker deze verkiezingen... wel heel erg uh, zich aan mij opdringen. Sterker dan uh, uh, zelfs uh, bij de laatste verkiezingen het geval was. Als jij zegt, want uh, Lauw heeft we, we zijn aan de achterkant helemaal losgeknipt... maar de vragen hebben we allemaal nog. En als jij nu zegt... Ik heb niet het idee dat de wezenlijke vragen van deze tijd voorbij komen. Welke zijn dat dan bijvoorbeeld? Nou, Dat we op dit moment in een crisis zitten die een omvang heeft, die zijn weergaan niet kennen. We debatteren over de hypotheekrenteaftrek en uh, het bewaren van de nullijn. Terwijl het uh, ondertussen een deel van Europa een jeugdwerkloosheid kent van 50%. Uh, hier uh, de huizen kelderen, uh, prijzen kelderen. En dat, dat er een wezenlijke andere uh, koers gezocht zou moeten worden. Waarin we gewoon een heel pijnlijk traject hebben af te leggen met elkaar. En de vraag is euh, niet zozeer van nou ja, euh, kunnen we een beetje meer of kunnen we een beetje minder? Het gaat om er staat iets voor de boeg wat wordt de nieuwe plaats van de overheid? Wat, wat gaan we doen bijvoorbeeld met ons onderwijs? Natuurlijk ook een vereniging, bij het onderwijs Nederland... die jaren geleden heeft opgericht om dezelfde ja. reden. Hoe lang geleden heb je... Inmiddels, inmiddels was uh, ruim zes jaar. Uh, omdat ik ook sterk het gevoel had dat... Uh, um, ja, de, de, de manier waarop onderwijs doorgaans in de politiek aan de orde kwam... Uh, voorbij ging aan, aan heel veel essentiële problemen die we daar, die we daar zagen. En, uh, nou ja, daar is een, een deel nu van opgepikt. Maar kijk je naar het huidige. Uh, bijvoorbeeld politieke debatten, dan speelt onderwijs uh, vrijwel geen rol. Terwijl we ondertussen nog uh, ja enorme problemen hebben... rond bijvoorbeeld ons beroepsonderwijs. Hè? Uh, uh, waar je tegelijkertijd de problematiek rond de jongeren die jongeren die zo vroeg uitvallen, direct bij moet, trekken, bij, bij moet betrekken. Uh, problematiek van, van uh, de functioneel analfabeten. Oh, en de, uh, dus de mensen die zelfs uh, uh, nadat ze uh, een tien jaar schoolopleiding hebben gedaan... Dan nog niet in staat zijn om echt uh, hun taal zo uh, te, te gebruiken... Dat, dat ze daarmee in de moderne maatschappij wegwijzen weten. En ja, dat zijn gewoon de thema's waar je het over moet hebben. Want dat, dat raakt zo fundamenteel aan, aan de toekomst van mensen. En dan kun je zeggen, ja we moeten meer investeren in het onderwijs. Dat is helemaal niet de vraag. We moeten dus hebben, wat is er momenteel mis? Wat gaat er mis en hoe pakken we dat aan? En, en dan vind ik het ja, bijna populistisch om alleen over dat geld... Te spreken. We en... zitten meteen midden in het ja, boekje ja. die we gekozen ja, ja. Hoe we minder over geld moeten nadenken. John Armstrong en over andere dingen. Maar. Jij noemt nu net het onderwijs, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ik zag gisteren een fragmentje uit een documentaire. die nog uitgezonden moet worden. Mm -hmm. En dan zie je een docent, en die zegt. Ja, en het is heel verontrustend als je dat ziet. Ik zeg, nou, het gaat gewoon niet heel erg lang meer duren... en we hebben gewoon niet meer voldoende docenten. Ja, nee, maar dat is ook... Dat nee, maar echt rampzalig ja, te wijten. Ja, maar, ja, maar ja, ik, ik weet er alles van natuurlijk. we hebben in, in, zes jaar geleden hebben we dat scenario al, al gepresenteerd. En het heeft eh, wonderlijk genoeg niet geleid... tot een, tot een echte eh, fundamenteel eh, bezinning daarop... en, en, en ingrepen op, op dat punt. Dus eh, ja, dat zegt natuurlijk heel veel... over. Over, uh, niet alleen wat, wat de politiek doet... maar ook wat er maatschappelijk kennelijk uh, dan leeft. Maar de politiek heeft daar wel een heel voorname rol in. in maar evenals de media overigens. Het is natuurlijk een heel uh, uh, samenspel. Als een media zoiets oppakt... dan uh, kan het een enorm verschil maken. En, en dan niet meteen rellerig... maar wel op een manier waarin je echt probeert door te dringen... in het probleem laat zien wat voor consequenties uh, het heeft... wanneer bijvoorbeeld die, die, die uh, goed opgeleide leraren ontbrengen... Uh, en duidelijk maakt dat daar iets aan, aan dient te veranderen... en hoe het komt dat, dat je door simpelweg bijvoorbeeld meer geld zo'n probleem niet, niet oplost. En ja. daar moet je analyse op loslaten en daar moet je een visie op ontwikkelen. Maar waarom, waarom durven politici het daar niet over te hebben? Waarom is dat? Nou ja, nogmaals, het is natuurlijk een samenspel. Hè? Dus ik denk niet dat. Ik, ik... Het is een algeheel maatschappelijk klimaat. De politici hebben daar wel een bepaalde verantwoordelijkheid in. Uh, ik, ik verkeer ook als filosoof regelmatig ook in, in, laten we zeggen, politieke gremia. Nou, uh, ja, wat mij opvalt is: uh, ja, toch uh, in, in heel, niet in alle gevallen, maar in heel veel gevallen een. een uh, ja, gebrek aan uh, lef om de diepte in te gaan met je politieke analyse. Dus het is heel sterk aan de buitenkant. Hè. Wat mij opviel in de hele discussie bijvoorbeeld over passend onderwijs, um, hoe terecht die ook was, uh, het, het bleef toch heel erg op het niveau steken van moet je kijken wat er met die zielige kinderen gebeurt. Terwijl de discussie over hoe komt het dat, dat bijvoorbeeld één op de vijf kinderen inmiddels op de, op de uh, leeftijd van de, van de puberteit uh, op dit moment uh, uh, uh, uh, ofwel een rugzakje ofwel in het speciaal onderwijs zit, wat is er dan aan de hand? Die vraag komt niet aan de bod. Uh, dus dus de, de analyse van het probleem ontbreekt, maar er wordt heel vaak met de buitenkant gespeeld van oh maatregel dit, dat is zielig voor die. Uh, terwijl je volgens mij veel meer als je gemeenschappelijk uh, om de tafel gaat zitten en, en die, die uh, problematiek analyseert, boven tafel krijgt, ook voor een breder publiek, uh, ja, wat voor stappen er gezet moeten worden. Maar het wordt heel makkelijk uitgespeeld, gemarket bijna. Toen ik met, uh, met uh, Laurens, die hier ook aan tafel zit, met Laurens Knoop van Brandstof, afsprak dat uh, deze uitzending. We gaan overigens. Ik blijf midden in deze zin hangen alsof ik een net ben. En dat komt omdat we weer naar de US Open gaan. We gaan naar Marcella Mesker. Ja, uh, kort hoor, even de uitslag melden. Want ik zag zo even een uh, geweldige derde set tiebreak van Igor Seisling. Tegen de als vierde geplaatste David Ferrer. Uh, Ferrer won de tiebreak uiteindelijk met 14-12. Maar wat een spanning was het. Vier matchpoints uh, wist Seisling weg te werken. Hij kreeg zelfs drie setpoints om de set te winnen. En er nog een vierde set van te maken. Dat lukte net niet. Dus het werd 14-12 in die derde set tiebreak. Dus dat betekent dat Igor Seisling verliest van David Ferrer in de tweede ronde van de US Open. Marcella Mesker uit New York. En dit is Brands met boeken waarin ik vanavond samen met Laurens Knoop... van Brandstof een uitzending maak over die filosofische denk, tank denk, denk brandstof Waar jonge mensen, dat deed ze op Lowlands onlangs nog... nadenken over de vragen van deze tijd. En ook aan tafel Ad Verbrugge, die veel voor ze doet. Ad werkt aan de VU als filosoof. En u kende me licht van het filosofisch quintet... Um, Brandstof is verbonden aan de School of Life. En dat is een Engels instituut. Dat is opgericht door Alain de Borton. En die hebben een hele reeks boekjes gemaakt... die nu ook bij de Arbeiderspers in vertaling zijn uh, verschenen. We hebben er eentje uitgekozen, John Armstrong. En dat gaat over het, uh, het gelddenken. En dat is een beetje de leidraad van deze uitzending. En dan zitten we bij uh, Ad Verbrugge meteen. Helemaal goed. Ik, ik heb waar we het net ja. over hadden, publieke sector nog helemaal in mijn hoofd uh, had... Voor, ja. voor, voor het tennis, daar komen mm -hmm. we zo wel weer op terug. Wie trouwens wil mailen kan dat doen, brandsmetboeken.nl. Eerst even dat gelddenken. Jij hebt op Lowlands een, een, een heel mooi pleidooi afgestoken tegen het gelddenken. Wat is gelddenken? Nou, het is eigenlijk een manier van denken... waarin uh, als, als laatste criterium over uh, wat we doen en, of wat we laten... Uh, uh, uh, geld dient. Zowel op een collectief als op een individueel niveau. Dus uh, we zien van een bepaalde maatregel af. Of een bepaalde ingreep. Omdat het uh, zoveel kost. Uh, of juist omdat het ons zoveel oplevert. Dus we gaan bijvoorbeeld bij de euro. Want van de euro uh, bij Europa worden we allemaal beter. En het dient ons gemak. Nou, dat is een manier waarop je eigenlijk vanuit het geld... een rechtvaardiging zoekt voor een, een Europese samenwerking of integratie. En, en we moeten vooral ook niet uit euro, want dat gaat ons zoveel kosten. Dus, dus, dus je ziet eigenlijk dat, dat we op dat moment sterk met geld dus voor en tegens afwegen. En dat gebeurt natuurlijk op allerlei terreinen. Soms niet op individueel niveau. Wanneer ik mij afvraag of ik bijvoorbeeld als patiënt een bepaalde behandeling nodig heb of, of, of dat ik daar nog of die nog wil, dan, dan heb ik misschien wellicht andere criteria. Tegelijkertijd kan voor behandelend artsen en voor verzekeraars de, de, de, de, de financiële belangen uiteindelijk de overhand krijgen. Dus laten we vooral zoveel mogelijk behandelen, want dan draaien we productie. De verzekeraar laten we voorkomen dat er teveel wordt behandeld en zorgen dat we dat limiteren. Dus dan hebben we het eigenlijk niet meer over uh, het goed wat, wat aan de orde is. Dus in dit geval de gezondheid en wat de rol is en van de gezondheid in, in uh, het, het, het menselijk leven en wat een behandeling uh, daarmee doet. Uh, maar uh, op, op maar zeggen, systeemniveau is er dan eigenlijk iets anders uh, aan de hand. Wat, wat, waar dat uh, eventueel, en dan wordt het helemaal cynisch... waar dus die, die uh, individuele overwegingen uh, slechts nog een rol spelen... voor zover die ook weer gemarket uh, kunnen worden. Dus dat ik als systeem bijvoorbeeld denk... nou, ik moet zorgen dat mijn patiënt vooral dit en dit en dat gaat doen. En dan ga ik een, een reclameindustrie op losmaat... of desnoods een voorlichtingsindustrie... Of een, om maar te zorgen dat die Beslissingen worden gemaakt waarbij dan niet zozeer het belang speelt en, en een begrip van, nou dit is goed, maar als wel uh, ja, gewoon financiële motieven waarin eigenlijk geld uh, op, op zoek gaat naar haar uh, expansie. Eigenlijk zeg je net over die euro ook als je de Europese gemeenschap wilt hebben, moet je nooit een euro als inzet daarvoor nee, gebruiken. Nee, ik heb me er ook altijd tegen gekeerd. Dus een dus euro die had, dat, dat had het resultaat kunnen zijn, maar nooit het begin. Ja, dat is nee, wat je ja, zegt. Ja, absoluut, dat is, dat is een, een, een heel mooi voorbeeld. Hè. Dus ik zeg ook Europa is, is verkocht op een Manier aan de burgers. Eh, omdat ze werd gepresenteerd als een, een project waar iedereen beter van zou worden. En, en dan zie je dus ook dat op het moment dat er een, een crisis komt. dat die, die, diezelfde uh, argumentatie juist uh, dat hele project onder druk zet. Want dan wordt het, ja, we, moeten, we willen vooral geen uh, euro verliezen aan, uh, aan, aan de Grieken en de Spanjaarden. En uh, nou weet je wat. Bedoel, en dat zeggen we dus in volle ernst. als die Grieken, dan, dan moeten ze maar wat. Um, uh, wat zuiniger leven, of dus desnoods een eiland verkopen. Ik bedoel, stel je voor dat Nederland dadelijk in een vastgoedcrisis komt. Bedoel, helemaal niet uitgesloten. En we hebben een, een, een, of een huizenmarktcrisis. En Duitsland moet bijspringen. En dan zeggen we doodleuk. Echt serieus in een publiek debat. Weet je wat, uh, laten we de wadde eilanden gewoon verkopen aan de Duitsers. Hè? Dan kunnen ze in de zomer op vakantie. Dan uh, zou ik Kreta wel willen hebben. Nou, voilà. Maar dat, maar dat dit het niveau is geworden van een politieke discussie, dus dat, dat het gaat over over uh, wat de Grieken wellicht kunnen verkopen. Zonder dat er nog voeling is. Wat zoiets als een land, uh, landschap betekent. O, zowel in termen van binding. Ja. Uh, ook in, in termen van trots. En daarmee ga ik dus niet de Grieken verdedigen. Uh, in the first Want place. Ze hebben ik... te veel geld verspeeld? Ja, nee, nee, maar dus, de, dus ik. Nogmaals. Nee, maar, ja. ik, de, kijk, waarom is het geen probleem. Wanneer we een problematiek in Maastricht hebben. Dat is uh, vanuit de, de, de, de gedachte. Uh, ja, de, de, de, de mensen in Limburg. Of in Groningen. Die, die horen gewoon bij, bij, bij Nederland. Dat is voor een deel natuurlijk een constructie. Helder. We ja. hebben die vaderlands idee. Maar toch, tegelijkertijd is er een, een, een gedeelde publieke ruimte. Want ze komen ook gewoon bij, um, bij Nova. Of ze schuiven aan, uh, aan, aan die, uh, die borreltafel die wij regelmatig zien. En we begrijpen ze enigszins. Hè. We verhuizen misschien. We hebben de familie zelfs. Dus er is een, is een, is een bepaalde connectie en tegelijkertijd. En dat is heel essentieel. Hebben we het idee en dat dan kom je op met op, dat fundamentele notie die in, in het Griekse denken ook heel belangrijk was voor politiek uh, we vertrekken vanuit een ervaring van een gemeenschappelijk goed net zoals je in een gezin zegt van de vader wordt ziek dat raakt ieders welzijn ja. En, en uh, dat betekent dus dat er een, een idee is dat het welzijn van allen onderdeel is van ook hoe het met jou gesteld is maar dat was toch ook de basis van Europa oorspronkelijk dat natuurlijk, dat, zou, dat had natuurlijk ook uh, idealiter, de uitgang Situatie moeten zijn. Maar dat betekent, gemeenschappelijk goed betekent niet alleen maar solidariteit en een, en een. Uh, gevoel van verbondenheid. Uh, of, en in hoeverre dat in Europa er is, dat, daar kun je nog over twisten. Ik denk dat dat, als je kijkt hoe, hoe we nu reageren op, op Spanje of Griekenland, dat dat maar heel marginaal is geweest. Hè. Dus een, niet, niet van de orde zoals we dat uh, bijvoorbeeld bij Limburg tegenkomen. En Dat kun je kortzichtig noemen enzovoort. Maar Dat doet er allemaal niet toe, want dat, dat sentiment is waar de politiek altijd op, op moet uh, acteren. En wat, wat als ook een voorwaarde is. Maar het tweede is, en daar, daar komt het heel belangrijk, dat we ook het idee hebben en ook, ook dat is weer vanuit de Griekse filosofie... En, uh, maar ook, ook, ook komt even goed tegen in de, in de, in de, in de 19e eeuw... een uh, cruciaal standpunt, idee moeten hebben... Dat, dat de wijze waarop zij bijvoorbeeld omgaan met dat uh, geld... Hè, oh, dat dat een wijze is waarin ik mijzelf enigszins herken. Kortom, dat ik idee heb dat, dat de ontvanger zich ook verantwoordelijk voelt voor mij... Ja. En dat is het idee van gemeenschappelijk goed. Dus als je een kind hebt in een gezin, is dat, is dat kind, als het goed is, ook bezig. En dat leert hem tenminste. Dat hij ook rekening houdt met wat er met die anderen gebeurt. Nou, en dat is eigenlijk ook natuurlijk in een bepaald verband. Je moet ook het idee hebben dat je zelf uh, ja, ja, um, in, in een gedeeld domein zit. Van wat... Maar als je nu even teruggaat, want ik vind het Europa-voorbeeld ja. nog steeds heel mooi. Omdat, ja. omdat toen ik dat las, omdat je dat in, dat, in je lezing over dat gelddenken. Uh, op Lowlands had gezegd, van ja, kijk, die euro is een heel goed voorbeeld. Want dat was de inzet van die eenwording. Dat was die, maar dat had dus gewoon het resultaat kunnen zijn, bijvoorbeeld. Maar niet, niet het begin. Hoe had, hoe had het dan gemoeten? Nou ja, de, de, de EU en de eurozone zijn natuurlijk nog wel verschillende dingen... maar in Nederland zie je natuurlijk dat het heel snel in elkaar wel, ja. wel overgelopen is. Nou, dat, je ziet dan natuurlijk dat het een niet het ander uh, impliceert. Ik denk, um, um, ja, hoe had het anders gemoeten? Het is natuurlijk ook de vraag hoe je, hoe je het Europese project zelf definieert. Hè? Maar laat dus... ik het nog... Nee, weet je wat, ik, wat, wat we gaan ja. doen? We gaan het kleiner maken nog. Ja. Dat is op zich wel laat mooi. Op... Nou, ja, <laughs> ja. Helemaal, helemaal niet verkeerd. Nee, nou, want je noemde net een gezin... Je noemde net een gezin, dat vind ik mooi. Hè? De vader wordt ziek en iedereen gaat zich ja. verantwoordelijk voelen. Je leert de kinderen dingen. Dat gaat ja. uit van een soort basis van, van gemeenschappelijkheid. Ja. Oké, okay. we zitten hier nu uh, zeg maar laat op de avond op televisie. We zitten aan die tafel, we maken zo'n politieke avond... Ja. Hè? in het verband met de verkiezingen. En dan breng ik dat te sprake. Gemeenschap, mm -hmm. zeg ik. Gemeenschap. Ja. Het idee van de gemeenschap. Is dat iets, Laurens Knoop, wat we hebben doorgeknipt aan onze achterkant? Uh, Wat jij net ja, aan het begin van het gesprek zei? Ja, er ontstaan volgens mij heel veel nieuwe gemeenschapjes die dan zo'n half jaar duren of anderhalf jaar. De ene periode hoor je hierbij, de andere periode hoor je daarbij. Maar de, ik denk wel dat aan de achterkant het grote idee van gemeenschap... dat dat wel uh, verlaten is, ja. Heb jij in je leven wel eens het gevoel gehad... bijvoorbeeld toen je jong was dit, en later daarop terugdacht... van dit is de gemeenschap waartoe ik behoor? Ja, zonder, ook... meer, zonder meer. Ik heb het nou sowieso een heel warm nest met een grote familie. Een katholieke familie uit Brabant. Uh, en aan de andere kant zat ik op de vrije school... Dat zijn eigenlijk ook nog steeds uh, het grootste deel van mijn vriendenkring zijn ook nog steeds vrije scholers. Dus dat is ook de gemeenschap waar ik uh, toe behoor. Maar later ben ik natuurlijk wel gaan uitwaaieren zo over het land heen en uh, uh, ja wordt dat wel steeds uh, dunner als het ware. Dus je moet wel steeds harder op zoek naar nieuwe uh, gemeenschappen waartoe je uh, wilt behoren. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Ja had. Hm. Zeeland. Ja. Wat is voor jou het idee van gemeenschap als je daaraan terugdenkt? Ja, toch de, de, waar het begint is toch wel de, uh, duidelijk de, de sfeer van gezin en familie. Ja, dat is, uh, dat is evident. En ik denk dat dat voor heel veel mensen. Uh... Geld. Tegelijkertijd. is het CEO zelf. zelf al iets van. Binnen Nederland toch al. Een soort identiteit. Die dan vooral merkt. Dat jullie tegen de winding kunnen Ja, nou ja, toch. Dat speelt gewoon mee. En ik weet ook dat heel veel vrienden van mij. bijvoorbeeld weer terug zijn gegaan naar Zeeland. Dat was voor mij helemaal geen optie. Maar. Waarom eigenlijk niet? Nou ja. Omdat je toch. vanuit mijn. toch liefde voor de filosofie. Uh, en, en, en het werk wat je dan doet. En, en uh, m, ja, gewoon in een omgeving moet zijn, waar, een fysieke omgeving, waar dat gewoon op zijn plaats is. En dat is gewoon veel minder het geval wanneer je in, in Terneuzen woont, om even heel simpel te zeggen. Dus, dus ik, ik heb gewoon veel meer in, in de Randstad qua uh, mijn, mijn eigen levensstijl en mijn, en mijn voorliefdes. En, dat, dat, en je moet ook altijd zorgen dat je natuurlijk uh, datgene wat je, wat je doet... dat je daar ook een zekere uh, gelegenheid voor krijgt. En dat hangt altijd af van de verbanden waar je dan in komt te, te maar stappen. Maar je kunt daar waar je vandaan komt. Dat, dat was een gemeenschap. Nou, dat is, nee, maar dat is natuurlijk ook... Kijk, alles is natuurlijk aangeraakt door die, door die modernisering. Dus, dus uh, ik, ik denk dat ik het, het sterkste nog in ieder geval... iets van die uh, oude verhouding, die natuurlijk ook allerlei nadelen ja, had. Ja. We hoeven het niet allemaal te verheerlijken. Maar die oude verhouding, dat, dat heb ik bij mijn uh, in het dorp van mijn opa en oma gezien. En dus waar, waar ja, de, de, de, daar stond de deur open. Uh, weet je, bekende verhaal. En, en de, de, de buren en de familie, dat, ja, dat, dat wandelde binnen. En dat, dat was een hele natuurlijke... Uh, ja, omgeving waarin je niet op jezelf zat. Hè? Dat, wat, dat, uh, ook als iemand ziek was of meeeten, dat, dat ging ook. De buren deden gewoon volop mee. Dat was uh, heel vanzelfsprekend. Uh, dus dat, dat wat, wat, uh, wat, wat, wat, wat soms uh, ook al wordt genoemd binnen de sociologie in de 19e eeuw: Durkheim en zo, dat, dat, de, de, de mechanische solidariteit. Van het ging nee, helemaal vanzelf, ja. Ja, het ging gewoon vanzelf. Dat hoef je niet te organiseren en te plannen. Dat, dat was gewoon meegegeven met, met zo'n zo soort uh, omgeving. Een vorm van solidariteit die, die nu ondenkbaar is? Ja, dat, kijk. Je ziet natuurlijk wel hele ingrijpende veranderingen. En dit is natuurlijk echt, ook door sociologen, zoals gezegd, uitvoerig beschreven. Ik denk ook tegelijkertijd zie je dan dat er inderdaad nieuwe vormen opkomen. die toch wel meer vrijblijvend. Uh, karakter hebben Tegelijkertijd geldt natuurlijk, zeker in de Nederlandse situatie... dat, dat, dat vind ik meer het, het fascineren. En daar komt denk ik ook, ook de, de, de huidige tijd heel erg om de hoek kijken. Dat natuurlijk de, de staat uh, als, een, als een veel abstractere gemeenschap... ook uh, mogelijk heeft gemaakt door wetgeving... dat wij juist ons gingen emanciperen van dat soort uh, gesloten verbanden. Niet alleen door uh, in infrastructuur, denk ik wegen. En, en, en alles wat samenhangt met bevrijding uit mijn fysieke ruimte. Maar ook door uh, mij in staat te stellen en, uh, uh, met de scholen. Uh, door uh, wanneer ik bijvoorbeeld ziek ben, uh, niet aangewezen ben op uh, mijn directe naaste... of een kerk of welk gezelschap, maar dat er een sociale voorziening is. Heel die strijd en die verstaatelijking die we mee hebben gemaakt... Uh, dit is natuurlijk heel interessant, want het is, het is eigenlijk een beweging... van je zou kunnen zeggen van nationaal individualisme. Dat is heel interessant. Interessant als je die lijn... Uh, dus dankzij een sterke nationale staat... zijn we allemaal heel individualistisch geworden. Konden we, we allemaal individualistisch worden. In de jaren negentig is daar denk ik echt een soort toppunt van geweest. Met als resultaat nu dat we een soort super-individualisten zijn geweest... die tot geen enkele gemeenschap meer behoren hebben, nou, kort door de bocht. Nou ja, en... dus dat, dat, is me, hè, dat is een trek, dat is een tendens. Dus de, je ziet in ieder geval dat dat een mogelijkheid is. Dat, dat je op al, en dat, dat dus allerlei relaties veel vrijblijvender zijn omdat je niet die, die afhankelijkheid kent zoals die vroeger bestond. Dus die, uh, die, en die heeft plaatsgemaakt voor een veel abstractere uh, relatie. En ook afhankelijkheid. Uh, waardoor, ik, waardoor je tegelijkertijd natuurlijk een enorme... Uh, ook, ook juridisering en bureaucratisering ja. weer in de hand werkt. Dat kennen we ook allemaal. Dus je krijgt nieuw, nieuwe... Type van afhankelijkheid en dat proces is denk ik op, op dit moment natuurlijk op een uh, ja, zit ook wel op een, op een bepaald keerpunt. Maar je zult, als je nou even kijkt hè, naar nu, want we zitten nog steeds aan die verkiezingstafel en uh... Dan laat je dan je filosofisch vernuft oplossen. Op Als je kijkt naar de crisis waarin we verkeren... dan, dan zie je dat bijvoorbeeld op het gebied... Nou onderwijs hebben we het al gehad. Mm -hmm. We hebben straks gewoon te ja. weinig uh, docenten. Maar kijk eens naar bijvoorbeeld ziekenhuizen. Uh, corporaties, woningbouwcorporaties... Ja. die allemaal vanuit een, een, een zeg maar nationaal belang ooit zijn begonnen. Hè? Niet vanuit een... Uh, nou, of een publiek, uh, het was publiek, publiek, publiek belang. Gewoon publiek ja. belang, ja. het publieke domein. Wat ja. is daar gebeurd? Nou, dus, dus als we nu hebben over dat geld denken, zien, dat is, zien we ook daar natuurlijk een gemeenschappelijke trek. Dus, dus uh, op een goed moment zie je dat het idee van gemeenschappelijk goed wat destijds in de zuidensamenleving. Het is natuurlijk een onvoorstelbaar tempo. Hebben wij, zeg maar, die oorspronkelijke uh, uh, sociale, uh, dat sociale weefsel hebben we natuurlijk... Uh, uh, daar hebben we ware een spirituele kern uh, van... Uh, zijn, of zijn we daarvan verloren... maar dat is een enorme snelle transformatie geweest... van die ontzuiling. En, en we hebben ergens nog al die, die instituties... Van, of het, dat nou ziekenhuizen zijn of scholen... denk aan protestantschristelijke scholen... Katholieke scholen, eh, ook, ook eh, uh, verschillende co coöperaties, die eh, deels met die zuidensamenleving eh, samenhingen, soms een, een iets andere herkomst hadden, maar die wel sterk gedreven werden, vaak door een levensbeschouwelijk en een moreel ideaal en, en, en het idee van. Eh, en, en, ja, gemeenschappelijk goed. Ik zorg voor de, voor de, voor de leerlingen uit mijn nest. Ja. Hè? Om het maar even, of ik zorg voor de ouderen. Ik denk aan de, de, de, de ouderenzorg uh, uit, uit deze, uh, uh, van deze gezindheid. Uh, en... De, de, Vanuit een soort christelijke inspiratie. Maar ook altijd vanuit een bepaald idee van mijn groepje. Dat had natuurlijk ook allerlei nare consequenties. Maar ook voordelen. Maar, maar natuurlijk ook voordelen. Ook in de sfeer van representatie. Want de dominee. die zat ook weer in het bestuur van de. van, van, van de kerk. Of natuurlijk van, de, van, sorry, van, de, van het ziekenhuis bijvoorbeeld. Die had weer een bepaalde relatie tot werkgevers. Dus het, had ook een, het, het was een, wat ik al zei. Het was een bepaald weefsel. Nou, dat, dat is natuurlijk op een goed moment. Is dat, levensbeschouwelijke kern is daaruit losgeslagen. Maar we hebben dat geraamd wel overgehouden. En wat we, denk ik, de, de afgelopen decennia bezien gebeuren... en met name sinds de jaren negentig... en dat is toch na de, de, de val van uh, de muur... is heel sterk het idee van ja, het liberaal-kapitalistische organisatie-idee... dat is eigenlijk het, het meest vitaal. En, en we zien dan, hè, dat het bekende nieuw public management... Hè, dat we dat niet meer niet, op, een, op een traditioneel uh, de zuilen manier... Doen. ook niet meer Alle de jaren zeventig dat, dat de overheid alles gaat doen, maar dat er een soort, uh, dat het tussenveld ontstaat wat, wat wel zijn, zoals het CDA dan zo mooi zijn, eigen verantwoordelijkheid krijgt. Alleen dat is een eigen verantwoordelijkheid die niet meer zozeer gedragen wordt door het idee van, nou, het is wel een groepsbelang, ja. zij het onze groep. En dan zie je natuurlijk dat, dat, dat men ondernemer gaat spelen, dat men bedrijfsmatiger wil gaan inrichten, dat uh, het, het, dus dat we er gewoon geld mee gaan verdienen. En zoals een zoals als een zakenman geld uh, wil uh, halen uit zijn handel, eh, wordt, wordt het, het bouwen van woningen wordt handel. Um, ja, waardoor je dus ook die onge. Dat heb ik ook toevallig gisteren net gehoord. Wat denk jij wat zo'n. wat denk jij wat iemand van de Woningbouwcorporatie kan verdienen? Is dat boven de balken in de norm? Ja, volgens mij is dat. Ja, dat had een keer goed misgegaan. Nou, uh, nou ja, twee, en nog steeds twee, twee, dat twee, wel bizar. Grote en autos. die investeren dus ook. Hè? Ja, nou, en, en nog een stap verder. En dat, is, dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Kijk, op het moment dat je dus dat ook als overheid doet... Ik heb dat al eigenlijk in mijn boek Tijd van Onbehagen al laten zien. dat uh, ging over grenzen van de markt. Hè. Dat was 2004. Ja. Uh, dus op het moment dat, dat, uh, dat je als overheid dat doet... kun je actief jezelf terugtrekken... is het eigenlijk ook geen publieke zaak meer. Dus je depolitiseert het. Want je zegt van dit is gewoon het beste systeem. Ja. En de, de consument wordt er, wordt er beter van. Nou, blijkt in de praktijk dat dat natuurlijk zeker niet in alle gevallen zo is. Maar ook dat er een nieuw soort uh, denken ontstaat, hè, wat samenhangt ook met de opkomst van ja, een bepaald type managementcultuur, uh, waarin sterk uh, ja, die, die bedrijfsmatige benadering uh, als consequentie heeft dat, dat je dat soort uh, verbanden dus ook financieel uh, uh, gaat aansturen. Dus, dus, dus het, het, het organisatieprincipe wordt zelf heel sterk... van berekenen van processen, hoeveel kosten ze... hoeveel kunnen ze uh, laten opleveren, tot en met het punt... en dat hebben we in het onderwijs gezien, uh, komt laatstelijk uh, uh, ook naar buiten... en we hebben het bij die woningcoöperaties ook gezien... dat eigenlijk de bottom line wordt... dat, dat er een, een enorme zak publiek geld naartoe gaat. binnen het onderwijs noem je dat lump sum. Uh, bij de woningbouw was het uh, natuurlijk het kapitaal dat ze hadden door de woningbezit, ja. onder andere... en door de inkomsten van huur. Maar dat ze zelf eigenlijk een halve financiële te worden. Dus ze worden, uh, en dat, dat hebben we natuurlijk, heb natuurlijk bij Vestiaal gezien... ze gaan bijna, bijna zelf als een soort bank, als financiële actoren... zichzelf ontpoppen. En dat is eigenlijk dus de, helemaal de spits. Dus je bent los van wat je primaire taak is... Ja. en, en uh, een, een, een essentieel onderdeel, of kennelijk een, een onderdeel... van jouw uh, activiteit. Tijd, wordt dus alleen nog maar dat denken in geld en expansie van dat geld soms beargumenteerd. van ja, we moeten risico's indekken. Ja, maar ik heb de... het gevoel dat ze dus dat is die, die, over, die organisatie waar jij het net over had, Wim. Dat die ook uh, te snel, als het ware in dat hele marktdenken zijn gestapt. Waardoor ze ook niet weten hoe ze daar precies mee overweg moeten. Nou, dat is... dus bijvoorbeeld in de mijn vriendin die is psycholoog, en de, ja. die werkt in een instantie en daar uh -huh. hebben ze het. Bij het behandelen van patiënten hebben ze het over productie draaien. Nou, dat vind ik een, een onbegrijpelijk gegeven. Ja. En dat, ja, sorry, dat geeft mij het, daarom, maar dat is natuurlijk heel treurig. Productie draaien heeft ja, dat. daar word je toch zelf. Ja. ja. Productie draaien. En daar, zo, de managers hebben het daar dus ook letterlijk over. Ja. Nee, want volgens mij loop je dan dus loop je nog een stap achter op het idee dat je. zeg maar, bedrijven die al van oudsher gewend zijn in een vrije markteconomie eh, te draaien. Ja die weten, vind ik, veel beter hoe ze ermee overweg moeten... en welke voor- en nadelen eraan zitten... en hoe je met je mensen om moet ja. gaan. Die zijn vaak veel verder. Hè. De hardcore eh, commerciële organisaties... die eigenlijk altijd al eh, in de vrije markteconomie gewend waren te opereren... Die, zijn, vind ik, ja, die gaan er eigenlijk veel beter mee om, in zekere, in zekere zin... dan bijvoorbeeld zo'n organisatie als waar ik het ja. niet over heb. Ja, dat is, ik ben denk. Ik dat, ja. ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus uh, uh, dat, ook dat idee van bedrijfsmatig organiseren. heeft vaak heel weinig te maken met wat er in een echt bedrijf gebeurt. Uh, dus het, het is ook ja. uh, zeker in die semi-publieke sector. een idee van wat dan. Uh, ja, nu, nu gaan we het echt, uh, echt bedrijfsmatig doen. Uh, terwijl ja, de vraag die je moet stellen is... Van wat, wat is eigenlijk je primaire taak? Waartoe uh, zijn wij op aard? Nee, maar, hè? Om maar, een, uh, nee, maar dat is natuurlijk wel uh, dus echt maar, die identiteitsvraag. Maar de vraag is bijvoorbeeld, hè, als, je, als, als we dit... Even naar een ziekenhuis gaan uitbreiden. Dat ga je nu mm -hmm. ook krijgen. Hè? Je gaat ziekenhuizen krijgen, ja. die, die, worden, die worden particulier. En die gaan ook steeds, proberen steeds bedrijfsmatiger te, te, te, te werken. Wat, is de, wat zijn naar nou de wat, wat kunnen we dan verwachten? Wat gebeurt er dan? Nou, kijk, dat kan natuurlijk in bepaalde gevallen best goed zijn. Zoals ik ook binnen het onderwijs heb gezien: dat bepaalde particuliere scholen het, het, het stukken beter doen dan, dan die publiek bekostigde scholen. Hè. Dus ik, ik zal niet per definitie zeggen dat dat een, een vorm van, uh, uh, uh, laten we zeggen, particulier initiatief, of uh, je kan dat dan vermaakte noemen, dat het nou per definitie altijd fout is. Ik vind dat ook te, te, te rigide. Maar uh, ik denk dat in ieder geval het er is een risico, ja, en ik denk dat, dat je daar ook als, als samenleving over moet hebben... van ja, wat willen wij eigenlijk uh, collectief regelen? Wat, gewoon dat wat, wat willen wij met elkaar collectief uh, regelen? Tot hoever gaat dat? En als we dat collectief willen uh, regelen... dan hoort daar vanzelf ook de discussie bij, die we met elkaar... Die, en da, dan hebben we het dus over gemeenschappelijk goed... Ja. En dan hoort al vanzelf de vraag bij, uh, uh, wat kost dat en hoe kunnen we dat uh, met elkaar... Betalen. Dat, dat impliceert ook een verantwoordelijkheid voor de afnemer. Dus ook voor degene die opgenomen wordt. Ja, dat zichtbaar. is dus in deze verkiezingstijd. Zou, zou, zou, ik, ik hoor het weinig, hoor trouwens. Maar misschien luister ik dan niet goed. Maar dat zouden dan de discussies moeten zijn. Waar, waar gaan we met z'n allen wat precies voor betalen? Ja. In plaats van, wordt Roemer nou zenuwachtig van, van de aanval van Samson? En is, is Rutte te, te fanatiek? Nou ja, dat is denk ik. Dus je, misschien wil je ook gewoon meer rust hebben. Gewoon dat je ook het probleem noemt. Falke, we zien gewoon een explosie van die zorgkosten. Voor een deel in de hand gewerkt door een, door een juist een, een quasi-marktmodel. Dus dat is. Uh, dat bleek helemaal geen panacee te zijn. Want dan is er ook het risico van overbehandeling enzovoort. Enzovoort. Dus, uh, maar je kunt zeggen: van, nou, willen we, wat willen we met elkaar gewoon doen? Maar hoe zouden we het nu als dat is ook interessant om over te na te denken. Want ik zit nog steeds ja. even... Ik zit even nog in Zeeland nu. Hè? Ja. Mentaal. Maar dan heel lang geleden. Daar waar, je, waar je gewoon kleine gemeenschappen had. En uh, die... Hè, de, de, hoe noemde het door elkaar? De mechanische... Ja, solidariteit. De mechanische ja. solidariteit. De solidariteit die geheel vanuit zichzelf opereert. Ja. Of je iemand nou aardig vindt of niet. doet er niet toe. Je achterdeur ja. staat altijd open. Die tijd ja. is voorbij. Die hebben we niet meer. Ja. Maar... We kunnen nog wel waarschijnlijk ons op een bepaalde manier... Uh, in kleine gemeenschappen organiseren, als het uh, op sommige kwesties gaat. Uh, nou, st sterker nog, ik denk dus dat wat we nu heel hard nodig hebben... dat is een verhaal waarin je juist uh, duidelijk maakt... dat op allerlei niveaus, of dat nu de zorg is... de problematiek van de vergrijzing, de problematiek van het onderwijs... dat juist die locatie... Um, steeds belangrijker wordt. We weten gewoon dat, bijvoorbeeld, waar het gaat om het organiseren van de zorg, dat we naast ICT ook gewoon veel meer de buurt zullen moeten betrekken. Willen we, willen we het gewoon uh, hanteerbaar houden? En dus, dus Wat je, bedoel je met de, de buurt? Dat is de, de, dat jij iets doet voor de buurman of de buurvrouw. Dat, dat, uh, dat kinderen een, ook een verantwoordelijkheid hebben in relatie tot hun ouders. Dat we, dat we niet moeten denken dat alles afgekocht kan worden. en dus hier weer dezelfde vraag. van Wat moet er collectief worden uh, georganiseerd? En als je het uh, dus, de, de, dus, dus, laten we zeggen, de, de, de, de, ziet dat er een, een noodzaak is, hè, omdat we weten dat we het, uh, op termijn uh, die, die, die groei niet aankunnen. Dus je, er is een noodzaak om, om meerdere mensen... Daarbij, dan moet je af gaan vragen. naar nou Wat voor vorm krijgt dat? En, uh, wat voor inspanningen vraagt dat voor mensen? En daar moet dus een, een, een boodschap over komen, die niet zegt, we, we gaan zoveel bezuinigen op de zorg. Dat is een verhaal, een plaatje, over hoe je met elkaar leeft. En, en, uh, maar als ik dan die buurtzorg zit te denken, hoe gaan ja. we dat dan doen? Dat betekent dat jij gewoon op vrijdagmiddag, vier uur, dan ga je... Hè? Dan ga je bij je oude buurman langs, want dan ga je boodschappen voor hem, voor hem doen. En dat niet alleen, je zorgt ook dat hij op zaterdagavond naar de bioscoop kan. Daar denken we dan toch ook over na? Uh, uh, ook dat betreft onder andere uh, precies die, die dingen die je nu noemt. En dan dat, dat kan je zeggen, ja, maar dat, dat is toch niet meer van deze tijd. Dat is wat mensen, er zitten heel veel mensen nu ja, te luisteren. Ongetwijfeld. Ja, en ongetwijfeld. En de, ja, die man is gek geworden. Dit is Maar Dat is dus het interessante. En wat je dan dus krijgt, en dat is, wij kopen dus onze vrijheid in... want we zeggen, nee, er zijn instanties voor. Alleen we weten dat het niet meer betaalbaar is. Uh -huh. En dat is wat, dat er nu, wat, wat er nu gaande is: is dat we zien we we onze vrijheid natuurlijk eh, eh, dankzij een bepaalde periode van, van materiële welstand. maar ook door een demografische ontwikkeling. gewoon dat er relatief veel meer jonge mensen waren dan ouderen. Eh, hebben we een bepaalde mate van vrijheid kunnen, kunnen kopen. Ja. Uh, alleen we gaan nu in een fase waarin, uh, waarin dat niet meer mogelijk is. Op, op die wijze. En waarin je dus, uh, Waarom is dat niet mogelijk? Nou, omdat het gewoon financieel niet op te brengen is. Hè, dus dus, dus we, de, de, we zijn gewoon gebonden aan het feit dat, we dat... Ook omdat er door technologie steeds meer behandelingen mogelijk zijn. Uh, levensgerekt kunnen worden. We worden, we worden, ouder, we worden ouder en ouder. Ja, en, en, ja. en gebrekkiger aan zorgbehoevenden. Dat is helder. Dus, uh, en improductiever. En en als je het dan in, in die termen bestaat, Beschrijft. Nou, dat kun je alleen met elkaar doen door dat op een andere manier te organiseren. En daar komt dan toch die oude vraag. Nogmaals, en ik, ik, ik doe daar geen concrete uitspraak over. En Wat is wel dus zo. En hoe wil je samenleven? En, en, want de, het, dat je het, het dus. Uh, uh, maar wat leert filosofie ons daarover? Nou, dat in ieder geval uh, de, op het moment dat ik uh, bijvoorbeeld uh, een samenleving zo inricht... dat ik dat uh, tot pure uh, transactie maak. Dus ik koop mijn zorg in ja, en, da, en da, daar verzeker ik mij voor. Uh, dat ik ook uh, op dat moment een, al een andere betrekking tot mijn medemens inneem. Ik, ik denk ook niet dat ik daar verantwoordelijk voor ben. Want er, daar, daar is toch een verzekering voor? Dat, ja. dat, is toch, dat hebben we toch collectief met elkaar afgesproken? Het bekende voorbeeld van de mensen die hun kinderen te laat ophalen. en daar een boete voor krijgen. waarna drie keer zoveel mensen hun kinderen te laat op gingen halen. Dus... Hoe ja, meer ze dus betalen, dus, dus, hoe vaak dus, ze het lieten afweten, omdat het gecompenseerd met geld kan worden. Dus wat het, wat het in ieder ja. geval doet, is. Uh, uh, kijk, ik werk aan een uh, bepaalde filosofie die ik uh, de, de naam ook wel etologie geef, dus de eenheid van gewoonte en woonplaats. Dus ik, mijn houding houdt samen met de verhoudingen waarin ik leef. En op het moment dat die verhoudingen dus, dus zo veranderen... Ja. dan ontwikkel je dus vanzelf houdingen uh, bij mensen. En wat we nu gaan zien... Ja. en dat is het uh, motief uh, waar ik de laatste jaren mee bezig ben... de terugkeer van aarde... dat we op allerlei manieren zo, uh, gedwongen worden... Uh, uh, terug te keren naar het feit dat we eindige sterfelijke lichamelijke wezens zijn. Uh, of dat nou in ecologische zin uh, uh -huh. uh, aan de orde is. Uh, of het betreft die geboorte en dood. En daarmee ook de rol van uh, bepaalde verbanden waarin ik sta. Uh, de, dus de terugkeer van het onderkennen dat ik een eindig sterfelijk mens ben. Behoeftig en dus aangewezen ben. Uh, ook op, op hele aardse betrekkingen. Maar denk jij dat, dat, dat kijk die mechanische solidariteit die vanzelf solidariteit, die is er niet meer. Want we zijn gaan inkopen en dat is ook een houding geworden. Maar we kunnen op een gegeven moment niet meer inkopen... want het wordt allemaal te en We hebben het geld ja. niet meer. We hebben een crisis ja. immers. Dus we zullen wel moeten. Denk jij dan dat er, dat, dat, er, dat er initiatieven gaan ontstaan? Ja, absoluut. Die zijn ook al bezig. Kijk, eh, ik, ik vind het altijd wel grappig. dus En daarom wens ik er wel op, op te wijzen... dat we met nationaal individualisme te maken hebben. Iedereen spreekt over het individualisme van Amerika. Terwijl als je kijkt naar de rol van zowel de kerk als een neighborhood in Amerika. Je ziet dat die verbanden best belangrijk zijn. In Nederland hebben we heel veel... eerst via de zuiden georganiseerd... waar je in ieder geval nog die bindingen had waar je in zat... en uiteindelijk dus op het niveau van de nazistaat gebracht. De staten, de overheid moeten verzorgen. Nou, nu zitten we langzaam in een fase waarin we ook zien... dat die overheid dat probeert door marktachtige mechanismen... eigenlijk weer bij die burger terug te leggen. Terwijl wat we nodig hebben is een nieuw verhaal... In, in mijn optiek, over um, ja, wat uh, we, en hoe we met elkaar dat leven vormgeven. En um, daar, daar komt misschien vanzelf iets terug van wat, wat, wat jij dan inderdaad noemt... van die mechanische solidariteit, dat het eigenlijk normaal is... dat je, dat je daar een zeker oog voor hebt. En dat, en dat klinkt nu misschien vreemd, uh, maar um, ja, de wal keert nog altijd het schep... Uh, maar je zegt dat het ontstaat ook al. Ja, het, ont het ontstaat ook al. Ja. Heb je een voorbeeld van? Iets van wat je gehoord hebt recent waarvan je dacht, dit is nou precies wat ik bedoel? Nou, ik heb me, daar in mijn eigen buurt al, al, uh, eigenlijk al voorbeelden van gezien... die ik, die ik vroeger uh, op die manier eigenlijk niet verwachtte... van tot en met samen eten op, uh, op straat. Wat ik eigenlijk in de stad helemaal niet wist dat dat kon en bestond. En dat is, uh, dat is, en dat is een soort van zelfsprekendheid. Er was laatst op het journaal iets nieuws ja. dat, uh, heb ik ontdekt omdat... Uh, ja, dat, nou ja, dan moet ik mijn buren even noemen. Daar komen s'avonds uh, voortdurend mensen aan de deur. En die gaan met pannetjes eten weg. Hmm. Uh, die staan aan de hand. En uh, toen was het... Toevallig, die avond op het journaal... in Amsterdam is het al, maar misschien ook wel in andere steden... dat je kunt je dan opgeven in een systeem... en je kookt, dan moet je wel een beetje kunnen koken. Maar is dat niet Zina van Adelheid Rozen? Dat is in West ook superpopulair. Nou ja, ik, ik zal vertellen wat dit is. Dan kun je ja. zeggen en, en wat er dan gebeurt, dan... je kookt, je moet wel een beetje kunnen koken, dat kan ik niet. Ja. Maar jij wel, Laurens, dat zie ik. Jij kunt volgens mij koken. En <lacht> jij kookt te niet, veel. Ja. En je kookt dan net uh, bijvoorbeeld voor vier, vijf mensen te veel. En dat kun je... Opgeven via internet en mensen in de buurt kunnen zich daarvoor uh, diezelfde dag nog uh, intekenen en dan voor iets boven kostprijs. Het kost werkelijk geen cent, haal je gewoon ergens eten op. En wat is Adelheid Rozen? Ja, die heeft, uh, die heeft in Nieuw -West, uh, Stadsdeel Nieuw-West een project gedaan waarbij je dan kon intekenen om uh, langs, ik met, na, met name Marokkaanse gezinnen te gaan, om s'avonds aan te schuiven voor het eten en de. Uh, ik begreep dat er honderden mensen waren die daar aan mee wilden doen. Omdat ze op die manier ook makkelijk gewoon met elkaar kunnen aansluiten. Nou, maar de... weet je, ik denk ook dat we niet moeten doen alsof alles uh, helemaal weg is. Als je gewoon kijkt naar de gemiddelde voetbalvereniging in Nederland. Ik dat, hè, om maar gewoon ja. zo'n door de week uh, antwoord te geven. Dan verbaast mij het over de, over de enorme uh, activiteit van, van, uh, van, de, van leden gewoon in uh, uh, wat ze doen. En dat geldt dat de, de, niet voor alle delen in Nederland. En in bepaalde steden is dat minder. En met bepaalde clubs is dat minder. Uh, maar als ik met mijn zoon uh, zo in, in het Westland kom of in de, in, de, in de omgeving van Leiden enorme activiteit. En dat is, dat is uh, het heeft wel degelijk iets te maken met, uh, met zoiets als een, als een gemeenschappelijk goed. En ik denk dat uh, een, uh, wanneer het economisch minder gaat uh, en, en de menselijke kwetsbaarheid ook duidelijker aan het licht komt, dat heel veel mensen wel degelijk bereid zijn om iets tastbaars uh, uh, voor elkaar te doen. En uh, zeker wanneer dat op een gegeven moment uh, uh, iets is wat, wat, wat ook wordt, wordt, wordt uitgesproken en waarvan we niet zeggen, goh, wat is dat, uh, wat, maar, wat een schande nee, dat, ik, dat, ik, dat ik de overheid ik, dat niet doet. Ik heb in deze uitzending ook uh, dit jaar Gabriel van der Brink uh, op bezoek gehad. Ja. Met zijn prachtige studie over de idealen in Nederland, waar ook ook uitblijkt dat heel veel ja. mensen... wat jij nu zegt, ja. aan het doen zijn ja. en organiseren. Ja. Maar er is ook een andere werkelijkheid natuurlijk... Zeker. waar we het hier over hebben van die crisis... en van die politieke verkiezingen die eraan zitten te komen. En dat verhaal over... Heb jij nu bijvoorbeeld of jij... kijkend naar de televisie in de krant lezend al... een, een politiek verhaal over gemeenschappelijkheid gelezen of gehoord? Nee, maar oh, dat, is, dat is ook waar we het over hebben nu hier. Ja. Nee, dus, nee, nee, dat, ja. dat, dus ik denk dat, dat de, de. Nou, misschien dat voor een deel je het, het wel eens tegenkomt dat de SP-elementen ervan in naar voren brengt. Uh, dat je het af en toe bij het CDA ook. En, en tot op zekere Maar een, een, een coherent verhaal. Uh, nee, natuurlijk, dat, dat, dat, dat vind ik ook ontbreken. Vooral uh, wat ik al zei. Uh, ja, ik. ik uh, ik ben ervan overtuigd, al uh, geruime tijd, dat de, de, de crisis een, uh, veel dieper uh, door onze westerse wereld heen zal trekken dan we willen weten. En dat we op dit moment in een, meer in een, uh, in, in een kramp zitten om, om maar van zoveel mogelijk niet te verliezen. Um, dat de nullijn willen bewaren, terwijl je kan zeggen, nee, we moeten inderdaad echt door een, door een dal heen, maar uh, dat impliceert dit en dit... en dit, we gaan het zus en zus en zo doen. En dat verhaal mis ik op dit moment uh, ten ene malen. Het is vooral van, nou ja, uh, uh, 3%, 4%, terwijl het gaat helemaal niet meer over 3 of 4%. Het gaat over een hele fundamentele crisis die, die uh, ons uh, drukt uh, op het feit... dat we uh, enorm lang onborrowed time uh, hebben geconsumeerd, in, in mijn optiek. En hebben we de... Leiders om, de, om dat eventueel. Ja, volgens, mij, vol, dat, volgens mij is er bij het begin van de crisis, dat is het gekke, voelde je dat heel veel mensen iets hadden. Uh, van, ja, nee, maar het kon ook niet langer zo. Een soort dit was ook een ja. soort algehele roest. Het was ook eigenlijk te gek met die bonussen. De en de realisten gingen aan. Ja, dat weet je. Ja, van de parties over. Maar. Uh, en, en het gekke is uh, dat, dat al, volgens mij, als je die boodschap hebt. Uh, met, een, met een verhaal erbij. Uh, ook wat dat bijvoorbeeld voor, voor kansen zou kunnen bieden in, in Nederland. dat daar, uh, denk ik, wel degelijk de bevolking. Uh, uh, oor voor is. Maar het, is, het lijkt nu vooral van ja wat willen we niet verliezen? Terwijl dat volgens mij helemaal de verkeerde vraag is: want dan ga je juist veel meer verliezen. Het zou mooi zijn, als je nu in die verkiezingsdebatten gewoon eens dus een hele simpele vraag wordt gesteld. Niet die feitenkennis, niet die feitjes checken of die dingen. Maar gewoon een hele simpele vraag. Wat, wat zou dan de vraag moeten zijn? Welke vraag? Heel kort, zou jij aan politici willen voorleggen? Nou, dus wat, wat wordt inderdaad uh, uh, hetgeen we gemeenschappelijk uh, gaan doen... en hoe geven we dat vorm? Dus dan hebben we het over... Wat gaan we gemeenschappelijk ja. doen en hoe geven we dat vorm? Ja, en dan, heb we, dan hebben we het over het onderwijs... dan hebben we het ook over, over nutsbedrijven... dan hebben we het ook over de relatie tot Europa. En dus dus uh, voor je het weet, krijg je een technische discussie. Mag wel, mag niet. Terwijl de principiële vraag is, wat willen we? Wat willen we? En Laurens? Ik zou dan willen weten wat ik moet doen. Goed, dat is aan het ja. sluiten. Dat vind ik ook een... Ja. Ja. En wat moet ik doen? En jij mag tenslotte nog één ding uh, vertellen, ook Laurens Knoop. Want ik sprak in deze uitzending van Brands met Boeken... met Laurens Knoop van Brandstof. Een denktank voor jonge filosofen. En Ad Verbrugge, filosoof aan de VU. Naar aanleiding van uh, een uh, mooi project van Brandstof. De eerste boekjes uh, zijn ook al verschenen bij de Arbeiderspest. Dat zijn boeken van Engelse filosofen die uh, zijn uh, vertaald, zoals van... Uh, John Armstrong, die gebruikten wij deze uitzending als leidraad, gaat over geld. En jullie dag komt nog in de beurs van Berlagen, waar ja. ook de School of, of Life van Alain de Bouton Zeker. aan mee gaat, uh, gaat doen, jullie. En die was eerst gepland uh, al in september, maar Alain de Bouton is van zijn fiets gevallen. En nu wordt het wanneer? 1 december. 1 december. En dat in de beurs is... van Berlagen. 1 december in de beurs van Berlagen. www.brandstof.eu voor meer informatie. Dank je wel. En dit was Frans met uh, boeken op Radio 1. Straks twee dingen na acht uur met Alice de Bruin. En daar John Fentener van Vlissingen over de kracht van familiebedrijven in crisistijd. En hoe hij met zijn bedrijven wereldwijd kinderen helpt. Over gemeenschappelijk goed gesproken. Kijk, over gemeenschappelijk. Het sluit eigenlijk naadloos aan... Uh, bij wat we, wat, wat, wat we hier in dit uur hebben besproken. Volgende week dan zijn we er niet. Week daarna wel weer tussen 7 en 8 op Radio 1. En dan is Arjan Visser hier te gast.